Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vuurwerkbranche schat dat er afgelopen nacht twee keer zoveel siervuurwerk de lucht in ging als vorig jaar. Toen er ook een vuurwerkverbod was. Maar officiële cijfers zijn er niet. De politie bevestigt dat het vuurwerkverbod massaal werd genegeerd. Volgens het RIVM was er minder luchtvervuiling vergeleken met vorig jaar. Dat kwam vooral doordat er wat wind stond. In Den Haag werd de hoogste concentratie fijnstof gemeten. Bij de jaarwisseling heeft de politie in de regio Amsterdam 27 mensen aangehouden. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Op een aantal plaatsen werden agenten bekogeld met vuurwerk, flessen en stenen. Op de dam, op Eiburg en in Nieuw-West kwam de ME in actie. Volgens de gemeente Amsterdam was de jaarwisseling onrustig, maar beheersbaar vier mensen raakten gewond door vuurwerk en de gemeente noemt dat aantal uitzonderlijk laag. In Zuid-Afrika is de uitvaartdienst gehouden voor voormalig aartsbisschop en anti-apartheidsactivist Desmond Tutu. Hij overleed zondag, 90 jaar oud. De dienst in de St. George-kathedraal in Kaapstad was met koorzang, gebed en lezingen van onder meer president Ramaphosa. Hij noemde Tutu een wereldicoon en het morele kompas van zijn land. Ook prinses Mabel, de weduwe van prins Friso, was er. De twee waren goed bevriend.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 En het weer nog droog en soms wat zon. Het is 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog, maar later weer stevige buien. En morgen wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files richting de kust. Op de M200 van Haarlem naar Zandvoort heb je ruim een half uur vertraging tussen Haarlem Noord en Overveen. Op de n 201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging een kwartier bij Zandvoort. En er staat ook file op de omliggende wegen. En op de A10 Noord bij Amsterdam is de weg dicht bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan. Komt door een spoedreparatie aan de weg. Keren kan bij Zaanstad Zuid. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Sneeuw. Sneeuw Warmte, Warmte. Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM Met men nu Zandvoort op zaterdag Zo beginnen we Zandvoort op zaterdag weer lekker bij uh, CFM. Je hoorde veel Collins en Sue Studio uit uh, de jaren tachtig. Zandvoort, een hele goede middag. Het is 1 januari 2022. En we zijn er gewoon weer in de studio aan de Tolweg 10A. De nieuwjaarsdaguitzending uh, van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, geen Albert-Jan, die heeft even een dagje vrij, maar die is morgen weer... Maar wel, Cor. Goedemiddag, Cor. Ja, Albert-Jan heeft een andere stem nu. Ja, ja een beetje zwaarder geworden. Albert-Cor-Jan. -Albert ja. <laughs> Zo, hoe was jouw uh, avond Nog uh, leuke dingen gedaan? Nou ja, niet echt. Ja, natuurlijk wel met, uh, met kennis hebben we de avond uh, doorgebracht. En ik heb voor het eerst sinds lange tijd eens eer gekeken... naar een zang- en dansprogramma. The Masked Singer. Nee, toch?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 en straks hebben we natuurlijk ook de audio van een nieuwjaarstoespraak van de burgemeester in de uitzending. In stereo. In stereo, want op de televisie is hij in mono, blijkt het. Want u hoort alleen het rechte kanaal. er zit een foutje in het bestand, hebben wij gemerkt. Maar dat maakt verder niet uit. Um, wij hebben voor u natuurlijk het weerbericht in Zandvoort. Uh, dat gaan wij dus over 20 minuten ongeveer gaan we dat doen.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 Sem ma il faut que tu me flicques comme mieux, comment te dire la tue. Mon corps se relaxe, vite résistant Je suis bien parfait, je me Je sais bien connaître It's pour moi, it's for me. It's for Sans It's for je ne veux me. It's for me. It's for me. It's for me. It's for me. It's for me. Je hebt me de je. me.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 Voor de rest, je uh, horen van Cor na deze van Fans Joy is Riptides. was, of and the I was of pretty girls and starting conversations. Oh, my friends are turning green. The in their dream. Oh. To the dark side I wanna be your left and man I love you When you sing a song And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 Ik word er zo moedeloos van. Hè? Regen, regen, regen. Je wordt er depressief van van die regen. Ja, moet nou je, ja, moet dat ben ik toch al wou zeggen. Dan moet je even naar het dorp op de fiets, dan word je helemaal nat uh, Nou, in ieder geval. Er waait een vrij krachtige, ook nog eens, 1AZ-krachtige <laughs> Zuidwestenwind. Nou, maar. <laughs> uh, van 5 tot 6 uh, Beaufort en het is een graad of 12. Uh, de nieuwe week starten we maandag met een afwisseling van wolken en zonneschijn. En er is een bui mogelijk en er waait een matige Zuidwestenwind.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 Van uh, volgens mij een jaartje of twintig uh, geleden. Hier is snap trouwens.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 Hebben we al uitgezonden op uh, tv de toespraak uh, van de burgemeester uh, Cor? Ja, dat klopt. En uh, nog even terug te komen we op die Unox uh, blikken. Ja, ik heb het uh, wel eventjes laten opwarmen met dat blik... want ik vond het veel te kateren. Zo. Oh, o, oh, tot. <laughs> Welke graad? Uh, <laughs> ja, een graadje op 30. Oh, uh, dat, nou, is wel, uh, wow, dat is wel lekker. Ja. Oké, okay, nou. Vanmiddag dus om 12 uur uh, de toespraak heb je ook kunnen zien op de Facebookpagina van uh, ons...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 En dat was de toespraak van de burgemeester. En inderdaad de duidelijke boodschap aan het eind. Ook zorg voor elkaar. Helemaal in deze tijd, Cor. Heb jij nog wat nodig, Rob? Uh, nou ja, duizend euro heb je die. Nee, dat heb ik niet Die hoor. kreeg ik namelijk van dat, Mark Rutte ook. Dat, dus ik denk, ja, dan kan ik die wel vragen aan jou. Heb jij die wel gehad? dan? Uh, <laughs> nee, ik, ik, heb niet hem, ik heb hem nooit gezien. Nee, nee ik wacht, wacht nog even door... Uh. Ja.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 Dat is uh, Happy New Year.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 Na na got diamonds on the soles of the shoes. Oh oh na na na, na, na she got diamonds on the soles of the souls. Of her shoes. Diamonds on the soles of the shoes, rich diamonds on the soles of the shoes. Oh diamonds on the soles of the shoes. Oh diamonds on the soles of the shoes.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 I could say, ooh, ooh, ooh. And everybody you know what I was talking about. I mean, everybody you know exactly what I was talking about. I'm talking about time.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 The other night, she was gripping on me tight, screaming, "Hurry, leave!"